Maar nu eerst het NOS nieuws van journaal. De omstreden neuroloog Janssen Steur is opnieuw aan het werk gegaan. Hij werkt als arts in een ziekenhuis in het Duitse Heilbron. Tegen Janssen Steur loopt een omvangrijke strafzaak. In het medisch spectrum Twente stelde hij jarenlang verkeerde diagnoses. Hij vertelde zijn patiënten dat ze ernstige ziektes hadden zoals Alzheimer of Parkinson. Op basis van zijn diagnoses zijn mogelijk onnodige hersenoperaties uitgevoerd. In Nederland mag Janssen-Steur niet meer werken als neuroloog. Formeel mag je dat wel in het buitenland. Het ziekenhuis in Heilbronn wil nog niet reageren. De man die in 2011 de militair Laurens Frits in Herkenbos in Limburg om het leven bracht, is veroordeeld tot 10 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de militair met grof geweld omgebracht, maar alleen doodslag kan worden bewezen. Het gebeurde op het bungalow terrein waar ze woonden. Aanleiding zou een langlopend conflict over geld zijn. De mannen die werden verdacht van brandstichting in een trein bij Breukelen... blijken juist te hebben geholpen. Ze hadden niets te maken met het ontstaan van de brand, zegt de politie. De drie zaten vlak bij de brandhaard en werden opgepakt... omdat ze in het treinstel vuurwerk zouden hebben afgestoken. Nu blijken ze juist mensen te hebben geholpen om uit de brandende trein te komen. De mannen eisen excuses van de politie en van de NS. In de Gazastrook is een feestelijke manifestatie van de Fattah beweging halverwege gestopt omdat er werd gevochten. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Volgens een woordvoerder van Fattah waren er te veel mensen en is het feest daarom gestopt. De manifestatie was opmerkelijk omdat Gaza sinds vijf jaar in handen is van Hamas. Fattah heeft de macht op de westelijke Jordaan-oever... De manifestatie duidt erop dat de twee groepen toenadering zoeken. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en op de meeste plaatsen droog, ook morgen bewolkt en droog. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Ik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 Het een in stukjes, hè? dat is uh, lullig, heel lullig waar. En het was natuurlijk Sia. Van hey, Sia. Ja, ik zie Maar goed, uh, heel flauw. Ik zou bijna een rond Brandstedertje verwachten. <tie> ja, wist dus dat hij eraan kwam. Maar ja, uh, schokkend nieuws, Toby. Schokkend nieuws. Ja. Onze grote vriend. Nou, groot is hij niet, maar het is wel zijn vriend. Hoeveel wel, hij is toch bij de Voice of Holland? Ja. Je eerste reactie, Toby? Ja, ik, ik ben ontroostbaar. Ja, hè? Ik kom echt, ik, ik denk dat ik de komende twee weken gewoon niet meer het huis uitkom. Maar, ja, ik had het niet veel, ja, eigenlijk wel, want ik denk Simon stopt ook, hè. Dus nu zijn alle coaches van het oude begin eruit. Ja. Wie vind jij wel, dat erin moet komen, daarvoor? Ja, ja. Uh, zeg het maar. Angela Groothuis moet terug. Angela moet terug van ja. jou? Maar dat doet ze niet? En dan, uh, nou jawel, zij is eruit ge gehaald, hè. Zij moest eruit. Ja, ja, ja, maar ik denk niet dat hij terugkomt. Nee, maar als ik het zou willen, die dan, of Anouk. En dan uh, iemand zoals uh, Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Ja, maar Europe. die kunnen niet zingen. Ja, maar ze, ze zijn wel grappig. Ja, maar ze kunnen niet. Het, is, het heet The Voice, dan moet je kunnen zingen. Ja, maar je moet er een duo in hebben, vind ik. Nou, verzinnen is een leuke deal. Ja, Akta en de Munnik heb je natuurlijk nog. Ja, maar die gaan dat mij ook niet doen. Nee? Nee. En je veldt als een camper nu ook uh, in een andere show van RTL. Dus oh ja, dat, dat kunnen. zou kunnen. Dat is zijn camper erbij. En een Anouk. Ja, ik zou heel graag, zeg maar, want voor mij die show echt goed, kwalitatief, beter en ook leuker zou maken. Is voor mij een Clark erin. Die zouden ook, natuurlijk. Ja, maar je moet er wel een duo in houden, vind ik. Hmm. Vind, vind je niet? Nee. Maar het is wel een grote, het, het is een grote schok en showbesland. Want uh, Nick is Simon had niemand meer verwacht dat Roel van Velsen ook maar zou stoppen. En uh, ja, hij, hij stopte toch maar. En hij was dus de grondlegger van de draaiende stoelen bijvoorbeeld, hè. Ja. En dan een ander groot klein normaal nieuwtje, dat is James Bond hè. in die film Skyfall, die we allemaal kennen. Ik niet, ik heb het nog steeds niet gezien. Zit er zit 35 fouten in. Wil je er eentje weten? Ja. Nou, James Bo Bond begint zeg maar uh, met een trein en dan een uh, rare graafmachine en dan trekt hij de trein open. Ja. Hij begint met hele oude klassieke schoenen. Mm -hmm. Dus hij gaat die trein in met zijn schoentjes en hij komt eruit met kaplaarzen. Dat is toch knap? Ja, oké. Okay. Maar wat, wat soort. Dit is wel leuk. Wat voor fout zit er nog meer in? Uh, er is een andere fout. dus bijvoorbeeld. Uh, even kijken. Net voor James Bond een kapel aan springt. dan springt hij in het water. Mm -hmm. En enkele seconden daarna is hij gewoon helemaal droog. En de leukste fout. Die komt er nu aan. Uh, er was een keertje een. Uh, een zogeheten. Ja, hoe noem je dat? Een, een, een soort van. Uh, ja. Bar setting. Ja. En in die bar setting had hij een hele grote fles vol met drank. Ja. omdat die scène steeds overnieuw moest. Was die fles aan het eind, zeg maar, van het begin leeg? het eind zat helemaal leeg. is toch slecht? Hoeveel geld erin wordt gepompt? 85 miljoen ging in deze film om. En dan zoveel fouten erin. Ja, dat is best wel veel hè? Maar even terugkomen op Roel. Ja. We gaan even een nummer van hem draaien hè. Hij gaat zingen. Zing, zing, zing.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 And yeah. feels forever long and winding Ik zit net te denken, hè? Ja. We hebben het natuurlijk altijd in de spotlight. Ja. Zouden we vandaag hoeveel vast er niet in kunnen gooien? Ja, maar we hebben al een nummertje van hem gedraaid. Nee, dan, dan doen we dan gewoon we nog één. Is dan goed. improviseren we gewoon nu iets. Toch? Daar zijn we toch goed in, ja. hè? Is goed. Dan, dan, dan, dan, dan, hij heeft toch zoveel, heel veel muziek gemaakt? Bijvoorbeeld The Rush of Life en. de we hebben Ends, natuurlijk. maar dat is een beetje. Ja, uh, yeah, zo niet. Maar, maar Babycat Higher. Precies, die hebben we ook nog. Ja, die hebben heel veel van hem. Zullen we beginnen met de Rush of Life? Laat ze maar doen. Hoor een rol van Velzen. Trouwens, hè, uh, het is 37 jaar geleden dat de uh, Sesamstraat begon. Precies vandaag. Like Speciaal voor rol. Speciaal voor rol. Lighting up my sky, just like sugar, It keeps my spirits high. They're seeing slow down You fall, but it's useless. It's the only way I know. I need the rush, rush, rush, rush, rush. I need the push, push, push, push, push. I need the rush. You know, I just can't get enough of it.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 Maar Roel van Velsen kunnen wij natuurlijk ook niet genoeg krijgen. Hè? Helemaal niet genoeg. Toby en jou de heer. Om aan te kondigen. De hit van Roel van Velsen. Dit is toch eigenlijk wel onze grote. Hiermee is hij bekend geworden en hiermee is hij nog steeds bekend. Het is Baby Get Higher. Een grote hit van Roel van Velsen. Een grote hit. Zijn hits zijn wel groot. You gotta flow.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 would open So free your mind and you will fly in the groove Will open, so free your mind. Waar een kleine man groot in kan zijn. Hoeveel fel's met Baby Get Higher. En omdat we er natuurlijk geen genoeg van kunnen krijgen. doen we er nog één keer toch, To? Ja, voor deze één keer doen we er vier. Ja. Speciaal voor ons. Too good. To ik lose. ken dit nummer niet. Dus ik laat hem echt vast. Ik wel. The fight, always one eye at the door. Should I run just like before? Till I can't feel a thing anymore. My thoughts are using me through the night. I'm all confused, 'cause it's too good to lose. It's too hard. To Down. I'm scared to death, I don't know how Won't you please show me now My thoughts you send me through the night Toen Roel van Velsen. En met deze noten zijn we aan het eind gekomen van niet het weekend in, maar wel van In The Spotlight. Met deze week Roel van Velsen. En nou is het zo hè? kijk, soms heb je zoals radio DJ dat je denkt van, ik, ik mis een nummer, ik, ik, ik, ik vergeet nu iets. Je wilde graag een nummer horen, maar je was hem even kwijt. Dat klopt, ja. Ja, dat klopt. En wie schakel je dan in bij de radio? Dat is de enige echte. Wie? Dr. Pop! Dr. Pop! Wat is toch dat ene liedje? Wordt gezongen door een liedje? Dr. Pop! Dr. Pop! Hoe heet toch die ene plaat? Ik weet die eens meer hoe die gaat? Dr. Pop! Dr. Pop! Ja, Kriem, je zit nu in de stoel bij Dr. Pop. Oh, hey. hallo. Hoe ging dat liedje ongeveer? Ehm, um, het was iets met honden in een clip. En die gingen toen mensen redden. Maar je weet wel hoe die gaat, maar. Uh, ja, ja, iets van eh. Uh, uh, Want je bent zin? gewoon even de titel kwijt. Ja. Want uh, Ik denk namelijk dat ik hem al weet. Ja, maar ik probeer even op de tekst te komen. Het is niet The uh, Who Run the World. Ja. Hoe ging het nou weer? Klinkt hij ongeveer zo? Ja. Weet ja. je ja. wat hem was? Nee. Weet je het echt niet meer? Nu wel, save the world van de Suïdische Haasmafia. Hier op Radio ZFM. We're coming out. We we'll never sleep. Never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn it now turn up the Save the World Van de Swedish House Mafia Wie kent ze niet hè? Uh, nou, eigenlijk kent iedereen ze wel denk ik Weet ik wel zeker dat iedereen ze kent Toby, er is ja. groot schokkend nieuws uit Mexico Vertel Nou kijk, er was een hele grote taart Die was ongeveer 10 kilometer lang geloof ik Toch? Ja, die was 10 kilometer lang en, uh... Een taart van 10 kilometer lang? Ja, oh nee 1,9 dus Oh, ik dacht al Ik overdrijf er wat, ik overdrijf wat. Maar goed, is ik het nog veel. is nog steeds veel ja, het is uh, zeker veel En um, die taart Ehm um, die. Daar hij schokkers mee. Die is binnen een half uur opgegeten. Ja? Dat is toch knap? Door Mexicanen? Door Mexicanen, ja. Door dakloze Mexicanen of gewoon door Mexicanen zelf? Door. Uh, Dat weet jij. Ik heb geen idee. Je weet het niet. Maar uh, in ieder geval, hij is. <laughs> door... Waarom nou weer door dakloze Mexicanen? Ja, dan is het toch tenminste nog voor een goed doel. Bestaan er wel dakloze Mexicanen? Nee, Volgens mij bestaan er geen niet. Ik heb echt. Ik heb geen idee. Dus. Volgens mij is sta... ja, Volgens mij heeft geen één Mexicaan nee, echt, echt, van echt van huis. We hebben niet van die factcheckers, hè? Nee. Jammer, jammer, jammer, jammer. Ja. Echt jammer. Um, wat wil ik maar zeggen? Ik weet niet meer. Ja, ik weet het wel. We missen iets, hè, in deze show op dit moment. Weet je waar dat goed voor zou zijn, zo'n zo lange taart? Vertel. Als je een Project X ge feest geeft. Ja, dan heb je in ieder geval genoeg gedaan. Ja. We missen iets. Nou, vertel. Wat denk je? Oh, nee, niet weer het weerbericht, hè. Ik ben weer beter. Je bent weer beter. De vorige week deed jij het. Ja. Bijzonder goed, trouwens. Nou, dat was bijzonder slecht. Ik kreeg allemaal berichtjes van mensen thuis en op het werk. Hé, Nee, ik nee, misvond. Je kreeg mis faxen, je kreeg e-mails. Nou, ik, ik heb hier nog twee liggen. Hoor maar. Ja. Eentje van uh, mevrouw A uit B. Nee, eentje van mevrouw uh, A uit Zandvoort. Die vond jouw wilbericht zeer demotiverend. Ze had hem wat vrolijker verwacht. Ja. En uh, iets, uh, iets harder qua uh, stemgeluid. En nog eentje zie ik hier toevallig... En het er weer twee. klopte zeker weer niet. Het weer klopte niet, nee, nee. klopt. En eentje van de heer B. Arends. Uh, ja, er staat vooral in dat je, dat je het wat positiever moest uh, ja, maken. En tot slot eentje van mevrouw B. Zetsens. Ja? Uh, uit het bejaardenhuis in Zandvoort, het Zandvoort, Huis in de Duinen, staat hier. En die zei dat uh, zij ondanks haar hoge leeftijd wel iets vrolijkers had verwacht. Ach... Nou, dus... Ik voel erbij wel alweer van. jij gaat het doen. Ja, ik ga het doen. Moet ik het wel eerst eventjes voor me hebben, natuurlijk, hè? Ja, want anders gaat het helemaal mis en dan denken mensen van... Hé, dit weerbrief klopt niet. Jeetje, ik heb dit echt gemist. Ik heb hier echt een week over, over lopen heulen. Je gaat hem doen. Ik ga hem doen. Oké, okay. Toby, kondig jij mij van? Komt-ie. Ja. Je... Vergeet Piet Paus, maar vergeet uh, alle andere mensen, maar de Hond, Maurice de Hond, wat hier is, Karine Valley. Westkust weerbericht. Ja, het is bewolkt. In zierlokaal valt er licht om nog Nou ja, mensen, om regen. En het is dan niks en dan is het nog minder. Dus eigenlijk valt er niks, hè? Ja, en het is ongeveer 9 graden en opnieuw een zachte, zeer zachte dag. De westelijke wind is matig en in het Waddengebied nog vrij krachtig. Komende nachts verandert er vrij weinig aan het weer. Want het wordt maar 8 graden. De wind is westelijk en neemt ietsje iets, klein beetje af. En morgen overdag, ja, nou wat gaat er dan gebeuren? Hè? Dat vraagt u zich af. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan gebeurt het hoor. Want morgen overdag komt er uit het zuiden naar het westen. Dan komen we opklaringen. En dan blijft het meestal op veel plaatsen droog. Want het klaart op, dus er valt regen, er zijn geen wolken en zo. En het is dan 10 graden, dus je kunt bijna even zwemmen gaan doen en het kennen. Keihard naar het strand redden, gewoon echt, oh, net als Jus en Bolt. En dan vraagt hij zich af, wat voor weer wordt het dan voor de rest van de week? Kerim, Kerim. Ja, Tobi. Ik weet dat uh, 95% van onze luisteraars ja. uh, gehoorproblemen heeft. Ja. Maar ze zijn niet ja. dood. Nee, dus, nee, weet ik. Je hoeft oh, niet te schreeuwen. Nee, ik schreeuw ook niet, ik ben heel vrolijk. Want op vrijdag, 4 januari, wie kent het niet, 4 januari hè, leuke dag. Allemaal met de mensen die gaan Jan dansen, dus vandaag was het 9 graden en dan gaat het. En ik zal hem wat zachter zetten. Doe ik het niet zo hard? Als ja, dat is wat beter. Dat zou heel fijn zijn. Halen. Iets beter. Maar in ieder geval, wat wil ik zeggen. Uh, ik was daar. Zaterdag 5 januari, de dag dat de beste zangers van Nederland weer gaat beginnen. Wordt het maar liefst 8 graden een beetje bewolkt en 7 graden in de nacht. Zondag 6 januari wordt het 9 graden en 5 graden. Savond dus 7 januari ook hetzelfde. 8 januari hetzelfde. 9 januari hetzelfde. 10 januari hetzelfde. Maar dan, maar dan, dames en heren. Dan gaat er toch echt iets schokkends gebeuren in de Nederlandse weersituatie. Want richting 17 januari Donderdag 17 januari Gaat het koud worden en gaat het vriezen En uh, wordt de kans op een tocht Misschien 2% Tot zover het weekend weer ik, ik hoorde laatst trouwens iemand op het, op het uh, NL weer Volgens mij zeggen ja. Iedere dag is weer een dag Dichter bij de nieuwe tocht. Inderdaad Dat vond ik wel mooi gezegd Ik ook Weet je wat ik van dit weerbericht vond? Nou. Weergeloos Goed Oké, okay, dan gaan we verder met... De ik, weet, ik weet uit de trouwbare bron dat de ja. Schoneberg Hooropticien ja. in Zandvoort <laughs> Goeie heeft Echt ze heel erg blij is met dit weerbericht, sinds jij het doet valt, echt... die, valt ze niet iets op? Ze hebben drie extra panden ervan kunnen kopen Valt ze niet iets op? Ik weet niet of ze iets opvalt Nee, mij. Oh, valt ze niet iets op aan mij? Nee Normaal was ik het buiten adem ja, nu niet nee. Want je hebt het vorige week niet gedaan, dus als het goed is moet je het gewoon... Daar uh... hey, heb ik energie over je mag kiezen uit de alternatieve hits. Uit Tommy. de alternatieve hits. Welke game gaan we voor. Uh, Sans van Tom Odell. Wie... We, hebben, we hebben Tom al gehad, weet je? dat vind oh. ik niet leuk. Dan ga ik voor Taro van Alt G. Wie het dan ook mag zijn. Goeie keuze, goeie keuze. Taro, Alt G. Jongens, Mio, laten we in het ticket met Toby. En. Karim. China. Gapper jumps to two feet creep up the road. Two photos to record me, lance and war They advance as does his chance. Oh, oh, oh, oh. Spade you into my eyes We doen nu een train na, hè? Train! Keringering, keringering. Hey, Soul sister. Wel jammer van die blauwe plekken, hè? Russes. Waar staat dat nou weer op? Nou, op? Oh, dat was jouw slechte bruggetje <laughs> van uh, vorige week. Van vorige week, ja ja. Nou, ja. ja, die staat wel echt in de, in de slechtste bruggetjes. Top, top 100! Top 100! Ja, top nog wat. Weet je wat? Doei. Jeetje, er komt geen eind aan die plaat. Nee, het is een heel lang. Ik heb er heel lang uitgekozen. Waarom? Echt, geen idee. Ik kon de tijd niet zien hoe lang ze duurde. Oké. Okay. Maar we zijn weer toegekomen aan onze.. Nou, weekend weepen, ja, we hebben zeg maar een tweede weekend hit erbij nee, gedaan. Nee, een dansplaat Een dansplaat oh. ja. hebben we erbij. DJ Pepper de weekend dance plots. hij heet Strike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 Met meer vrijheid dan hem lief was. En oud wist hij het niet meer. Herman leest wel honderd keer de krant. Staat er echt pagina 18 zwart omrand. Hield hij vroeger al zijn meningen en al zijn dromen stil. Nu zie ik niks, niet niemand, nergens meer. Kan dus gaan maar iemand maar weer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 En, het regent, en het, regent, het regent zonnestralen van Akta en de Munich. Het blijft een goed nummer hè? Ja. Van het album Adam. Adem ik vond adam veel leuker te hey je. zijn wel al wat Toby toch deze dus er oh, okay. oh. <laughs> gaat iets mis en de eerste reactie bij jou is een soort van Pavlov effect is dat bij jou hè uh, wat voor effect een Pavlov effect en dat is ken je dat niet de woning, je bent de zandwoord en dat weten mensen niet oh ik ga het je zo meteen uitleggen want een Pavlov effect na is. het volgende nummer dat is Let Girl van The Passenger hier op het met Cream en Toby het wiegt in lekker hè Toby je hebt het over een nummertje hoop ik hè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 And you let her go Staring at the bottom of your glass Hoping one day you'll make a dream last But dreams come slow And they go so fast You see it when you close your eyes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 We know you love her when you let her go Staring at the ceiling in the dark Same old empty feeling in your heart Cause love comes slow and it goes so fast We well, see you when you fall asleep But never to touch and never to keep caught You loved her too much and you dive too deep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 Tobias, stukje komt eraan, hè? Maar oh ja, dit stukje vind ik zo aanstellerig. Maar toch gaan we er naar luisteren. De muziek is al weg. Jij nu ook? Dan stoppen met zingen. De, <laughs> muziek De muziek is al weg. Je kan stoppen met zingen. Hoe heet die, Gozer? Ben, passenger. Ben Howard. Passenger. Go. Ach, passenger. Hij voelt zich wel een passagier. Ja. Goed, Toby. Goed, Karim. We zijn over zes minuten, zijn we alweer klaar met ons uh, werk. Ons zeer welverdienend werk. <laughs> het is wat. Ja, het is wat, inderdaad. Dan kunnen we die uh, 2 ton weer naar mee naar huis nemen. Inderdaad. Dat is wel zwaar, hè? Pff. Ik dacht dat ze het Want die 2 ton, maken, maar... die is zwaar, ja. ja. Ik dacht dat ze het zouden overmaken, maar ja, ze hebben het hier laten liggen. Ja. Dus we moeten allebei met een koffie in onze hand. Wij zien iets heel raars trouwens in het huis tegenover ons. Ja, wij zagen net vonken uit het huis komen. Uit de schoorsteen van het huis. Is dat normaal? Ja, nu weer? Ja, ik weet niet. Misschien als je open deskundige bent. en denkt van nou, dat ben ik. bel dan even naar het volgende nummer: dat is namelijk 02357. Ja, maar ik zie ook iets flikkeren in het huis. Ik het, ik zie ook iets flikker in het huis. Maar het kan zijn dat het gewoon de open is die een beetje over. of er is echt brand. Ja, kijk maar, het... kijk maar bij dat ene raam. Bij welk raam? Linker raam. Ja, maar er ging ook met iemand naar binnen. Oh, dan is het goed. Maar bel 0235730393. En als je dat dan doet, hè? Dan, dan, dan. Ja, dan, eh. Uh, ja, dan, uh, Dan, dan. Toby, hou op. <laughs> ja, wat dan? Ik had een jingle verwacht. Nee, ik ben eventjes. De jingles zijn op. Zijn ze op? Ja, we hebben een. Uh, een limiet op de jingles. Tussen zijn op. Echt? Ja, nou ik kan er misschien nog om even snel een paar bijstellen. Wil je iets met helpmuis uit de brand of zo? <lacht> Die richting? Zoiets, ja, zou leuk zijn. Zou leuk zijn. Of wil je iets over paarden? Over, over paarden? Honden? Ja. Over paarden? Ja. je dat kutpaard weer. Oh, heb je dat kutpaard weer? Oh, zei je dat? Nou? Ja, dat zei ik. Live op de radio? Live op de radio. Oh, oh. oh het wordt altijd zo diep praat als wij op de tijd moeten volpraten. Inderdaad, dan denk je van hè? Uh, uh. uh. Maar goed, Toby. Ik hou ook niet van honden. Nee, ik ook niet. Oh, alsjeblieft, haal er op. Moet ik ophouden? Ja. Oké. Okay. Bye bye, man. Bye bye. Nee. Nee, niet -sna, dit snap, nummer. Snapt u nou dat het soms af en toe heel moeilijk is om met Toby een radio show te maken? Niet dat dit, je dit nummer. Tvang. Dit nummer nou, <punish> well, is zo stom. alles is voor jullie heeft een titelsong. En dat heet Oceaan van Rukun. En dan gaan we nu naar luisteren. is stom nummer. Nu heb ik het al gezegd, Toby. En te liegen nog veel meer. Heel veel barren bloot te leggen Al doet het graven nog zo'n zeer Ik ben een eikel Zie Zing even mee, Toby Een oceaan Om in te vluchten Nooit jaloers over zijn liefde om Je hart te luchten Een oceaan Oele Was er iets? Zij een Voordat de put droog komt te staan Dan was het langzeles leven Familie waar ik veel van hou En voor die ik sterven zou Een oceaan om in te schuilen Nooit alleen meer over zijn Ik heb gesmeet niet meer te huilen wat, wat zei nou? Die herrie staat zo hard? Die, die heer, ik, dit zei ik. Wacht even hoor, die is staat zo hard dat ik hoor jou heel uh, vaag ertussendoor. dit tussendoor. is gewoon, ik sure dit bakke. is, dit, ik, ik haat dit nummer Karim. Ja, maar dat ik had vind ook met dit met de niet, passenger. Ik vind, nee, ja, nee, dan had ik alleen het einde. Maar Ik vind dit niet een leuk nummer om ermee uit te gaan. Nee? Nee, die mensen die gaan het weekend in. <laughs> met een douw gevoel. Ja, die gaan nu, <laughs> ja, inderdaad. Ik wil gewoon een leuk nummer. Ja, zal ik even een leuk nummer uitkiezen dan? Zoek jij maar een leuk nummer uit. Okay. Dames en heren, welkom bij het leuke nummer van 2013. U denkt 2013, 2013, inderdaad, 2013, het nieuwe jaar. Het jaar waarvan u denkt van nou daar gaat het toch wel eens een keertje in gebeuren waarschijnlijk. Gaan we eruit met Mr. Polskaal, want de Polen zijn natuurlijk nieuw hè. Ook niet. Jawel, dat is echt een goed nummer. Oké. Okay. Deze ene keer. Het gaat alleen helemaal nergens over. Nee, het is dus geen nieuw nummer. Ik wens u een heel fijne weekend. Oh, sterkte met dit nummer. Tot ziens. Ik stilstaan, ik blijf gaan, ik blijf ik ben gaan, dus ik kan niet Ik blijf gaan, ik blijf... even voor die heli is dat zo hard dat ik voor jou heel... vaag tussenzorg. Ik tot Ik Ik Ik Ik Tot zover. Het ritme van ZFN via de kabel op 104.5.